12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De computers van Universiteit Maastricht worden vrijwel zeker geblokkeerd door een groep Russische criminelen, schrijft De Limburger. De groep staat bekend als TA505, zegt een New Yorkse veiligheidsexpert tegen de krant. De Russen zouden het uitsluitend hebben gemunt op publieke instellingen. De computers van de Universiteit Maastricht liggen nu bijna een week plat. De 19.000 studenten en 4.500 medewerkers kunnen niet meer bij hun mail, hun lesmateriaal en andere belangrijke bestanden. De Universiteit Maastricht heeft een hulplijn geopend en wil op 6 januari weer les geven. Maastricht wil niet zeggen of er losgeld is betaald. De komende dagen vallen 180 binnenlandse en een paar buitenlandse vluchten uit van Germanwings in Duitsland. Het cabinepersoneel staakt. De vakbond eist betere afspraken over onder meer werken in deeltijd. Germanwings maakt onderdeel uit van Lufthansa. De vakbonden hebben al een lange tijd oneenigheid met die Duitse luchtvaartmaatschappij over de arbeidsvoorwaarden. Maar bij Lufthansa wordt niet gestaakt. Op meerdere plaatsen in het land zijn huizen beschadigd geraakt... door vuurwerk dat door de brievenbus werd gegooid. Het gebeurde in Deventer, het Zeeuwse Sluiskeel en Rozendaal. De schade is groot, maar er raakte niemand gewond door het vuurwerk. De jongen van 16 die een week geleden bij een café in Drachten werd neergestoken... is aan zijn verwondingen overleden. Twee jongens van 14 en 15 werden kort na het incident opgepakt... en ze zitten nog altijd vast...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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Doet hij het nu wel? Ja, hij doet het. Tuurlijk. Willem van Rijn.eu. Ja, ja, tuurlijk. We moeten met uh, deze beginnen. Ik, uh, alle handjes op elkaar voor. Willem van der Willem van Rijn. Het gaat niet helemaal lekker vandaag hier. Ik weet niet wat het is, maar. In misschien iets te veel gedaan en uh, nou ben ik een beetje moe Of ben ik paai? Nee, ik ben geen paai, want ik plas niet over... Nee, laat maar zitten ook. Hé, <laughs> hey, leuk dat je erbij bent. Uh, twee nieuwe uurtjes met Willem van Rijn.eu. Ik heb uh, heel weinig uh, itempjes voor je liggen. Er is heel weinig uh, bijzonder nieuws te vinden. Het is alleen maar gezeik over stikstof en andere troep die in de grond zit. En uh, nou goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Oh ja, natuurlijk uh, de brexit. Um, ja, nou, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Dus ja, we moeten maar een beetje kijken hoe we het programma gaan vullen. Ja, toch. Je als eerste Cyber People en Dr. Faustus. Dat was de twaalf versie van zeven uh, minuten lang. Hè? Zo vangen we dat op als we geen itemjes hebben. We hebben wel de vaste items natuurlijk. We gaan vijf jaar terug in de tijd. We hebben de KUT-plaat van de week en we hebben natuurlijk de Yuko. Mocht je alvast uh, de Yuko willen bekijken en beluisteren, kan je even naar de site gaan, willemvanrijn.eu. Klik je eventjes op de Yuko en dan... Uh, hè? Dat krijg je hem te zien en te horen. Nou, we gaan wel zien hè, hoe we de twee uur doorkomen. Toon de heb ik voor je de nummer 1 en Dance Monkey. Dance Monkey En dan and Dance Monkey. We gaan uh, er eventjes. Uh... Ja, ik was trouwens. ook heb al mijn solemieter gehad. Dat ik uh, vergeten ben te vertellen wat er aan itempjes zijn. Nou, het zijn er maar twee. We gaan het hebben over een BMW-rijder. En een man die betrapt een verkrachter van zijn vrouw. En wat daarop volgt is uh, bizar. Hij zal het in ieder geval <laughs> nooit meer doen. Hé, hey, luister eens, beste vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb hier nog een kaartje liggen. Het is aangeboden door Quido van Zutphen. Die uh, geeft namelijk een optreden in het theater in Naaldwijk... Uh, op zaterdag 23 november. Met medewerking van hemzelf natuurlijk. Johan Kettenburg, Elias van Hees, Wesley Vermond, Henk Kersten... Marcel Sas, Dave de Graaf, Nick Koot. De presentatie uh, wordt gedaan door uh, Erwin Nol. Mocht je daar nou dat gratis kaartje willen hebben... moet je even een mailtje sturen naar djwillemvanrijn.gmail.com. djwillemvanrijn.gmail.com. Zaterdag 23 november. Mag je lekker met mij mee, want ik ga er ook naartoe. Um, eens even kijken of ik daar nog wat artiesten kan uh, tackelen... om uh, even in het programma langs te komen. Oh, um, uh, ja, trouwens over het langskomen gesproken. Volgende week is Ilona daar. Die komt uh, een paar keertjes per jaar even gezellig hier erbij zitten. Dus uh, ja, volgende week zit ik niet alleen. Dus uh, ja, mocht je daarbij willen zijn. Je weet het hè, vanaf 8 uur gaan wij uh, terug in de tijd. Rosalla en everybody's free. Oh ja, ja. Reageren? Trek aanvragen? Of je favoriete top 3 horen? Stuur dan een mail naar djwillemvanrijn.gmail.com. DJ Willem van Rijn at gmail.com. Everybody's free. Ja, vroeger was iedereen helemaal bezeten van die uh, CD-serie of de LP-serie. Wat was het? Uh, Turn Up The bass. En uh, deze komt uh, van volume 16 af. Rosala and Everybody's Free. Nou, geloof er niks van, want we zijn helemaal niet vrij. We zitten onder het juk. Juk? Ja, juk. Oké. Marco Borsater heeft samen met Snelle en uh, John Eubank... ook weer een lekker nummer gemaakt. Het heet Lippenstift en het staat wederom hoog in de hitlijsten. Welcome to the world of music.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 Want ik zie je op verdacht staan, schat. Maar jij bent veel meer waard dan dat.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 Ja. Lekker nummer hoor. Die Marco was is de laatste tijd wel uh, met uh, verschillende artiesten lekker bezig. Dit keer met Snelle en John Eubank en Lippenstift. Onthou hem even. Het is tijd voor de terugblik. Ondertussen zit er ook nog uh, meneer Dikmans. Die zit ook nog even een itemje te sturen. Dus uh, dat komt wel mooi uit. Want dan heb ik er weer een bij. Hè? Voor in de tweede uur of zo. Gaan we zo meteen doen. Um, eerst gaan we eventjes naar de terugblik. Vijf jaar terug in de tijd. Wat deden we vijf jaar geleden? Geleden. Ik vol met zin, zin, zin en onzin. En onzin. Nou en dan wil jij het gaan hebben natuurlijk over die arme struisvogel. Ja, ik, eh, ik, vind, ik vind het vreselijk om te zien die nou, het is, foto. Het, is, het zal wel fake zijn, maar... Ja, dit kan ook niet, want ik, ik zie niet de struisvogel die een, een neushoorn optilt. Het verhaal gaat als volgt. Een struisvogel is ongewenst intiem met een neushoorn. Van struisvogels is bekend dat ze wel eens hun kop in het zand steken. Wellicht bij gebrek aan zand stak deze struisvogel zijn kop in het achterste van een neushoorn. Het opmerkelijke plaatje bij dit artikel werd geschoten in een safaripark van Britse Woburn. Uh, Kai, de neushoorn, was duidelijk verrast door de ongewenste intimiteiten. De twee ton zware Dikkerd ging waar met zijn achterste poten van de grond... toen hij koud gepakt werd door zijn gevederde vriend. Koud gepakt? Ja, koud is zo staat het hij. Ik ben echt arm arm beest. Struisvogels blinken niet uit door hun intelligentie. Maar uh, de hersenen zijn nog kleiner dan hun oogballen... en deze jongen wilde wellicht vriendjes worden met Kai... die pas uh, in het park was gearriveerd. De tienjarige neushoorn wordt ingeschakeld in een kweekprogramma. Het uh, was wellicht uh, even iets anders dan dat hij zich had voorgesteld. Ja, ik, uh, ik moet er ook niet aan denken. Maar, hey, leuk, uh, daar is Willem. Ik zal even mijn koffie rollen. Maar met struisvogel... Ik. Hoe zou dat eruit zien aan de binnenkant? Of zou hij zo ogen dicht hebben? Ik, ik denk het wel. Anders dat, dat is hij gewend. Want als hij zijn kop in het zand steekt, moet ja, hij ook, ook zo ogen dichten. Dan ja. zit het vol met zand. Ja, dat heb ik gelijk. Zometeen een verontrustende trend: drink je slank. Eerst nog eventjes uh, lekkere muziek op, je, op jouw favoriete radiostation. Chris Brown en Justin Bieber. Daar is hij weer. Next to you. Meer muziek, meer variatie. Voor minder doen we het niet. Twee uur zin en onzin. Met Willem van Rijn en Miss B. Ja, die uh, Brown, die doen we niet. Hoor. Het ging maar eventjes om die oude jingle nog die erachter zat van Twee uur zin en onzin. De buurman die kwam laatst naar me toe. en zegt, heb jij vanavond nog een radioprogramma? Bij? Hij zegt, ik kan hem niet meer vinden, Twee uur zin en onzin. Ik zei, nee man, dat is al lang afgelopen. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu willemvanrijn Willem van Rijn. We gaan weer even terug in de tijd. Dat gaan we doen met de Commune Arts. And don't leave me this way. Do it another way. The way you like. Verzin maar wat. Ik had er een heel verhaaltje bij. <laughs> weg en het houtje getrouwd te zijn of zo, maar eh, parkering of dat soort dingen. Je moet even op elkaar inwerken. En eh, ja, of dat nou wel of niet lukt, Hè? Uh, maakt het uit. Dan kom je nog uit, uh, uit een verre verleden. And don't leave me this way. We gaan naar Ed Sheeran, een nieuwe, met Galit en Beautiful People. Dat dan weer wel na alle scheidingen en toestanden. Muziek en meer. Elke keer weer. Willem van Rijn. .eu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 Yeah, you look stunning, dear So don't ask that question here This is my only fear That we become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 Getting out of this conversation here. Yeah. looks stunning. this. So don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become hey. beautiful people. Top designer clothes from the fashion shows. What you do and who you know inside. The Hier en uh, Khalid. En beautiful people. We gaan de eerste maar even aan je vertellen. Dan hebben we er nog twee over voor in de tweede uur. Ja, toch. We moeten toch onze tijd een beetje vullen. Um, een 27-jarige Australiër. Trouwens, als je net gegeten hebt, zou ik even niet luisteren. Want uh, misschien komt je eten dan weer naar buiten. De 27-jarige Australiër heeft in de Oekraïne de genitaliën afgesneden van de belager van zijn vrouw. Toen de 27-jarige Australiër per ongeluk getuige was van de verkrachting van zijn vrouw... heeft hij de dader van haar afgeslagen en hem daarna verminkt. Het incident vond plaats in de stad Sevchenko. oh nee, Sevchenkovo. Ja, dat heette daar volgens mij zo'n belangrijke man, Chevchenko. Maar dit is dan weer Chevschenkovo in Oost-Oekraïne. De man was onderweg naar huis toen hij getuige werd van de verkrachting van zijn echtgenote in de Bosjes nabij de woning. Lokale autoriteiten melden dat de verkrachter zijn slachtoffer de Bosjes insleepte en haar mond met zijn hand bedekte. Zo kon ze niet om hulp roepen. De man twijfelde geen moment en redde zijn vrouw van haar belager. Hij sloeg de dader op zijn harses en sneed daarna zijn pilemoos af met een zakmes... De buurtbewoners werden wakker van het geschreeuw en haasten zich naar de drie personen. De verkrachter werd daarna met spoed, grote spoed, naar het ziekenhuis gebracht... Uh, waar hij wordt behandeld voor zijn verwondingen. Als zijn conditie verbetert, wordt hij aangehouden. Het is nog niet duidelijk of de echtgenote zal worden vervolgd... voor het uh, verminken van de verkrachter. Nou, Ik hoop in ieder geval dat het ze niet lukt... om ze Pielemooster weer aan te zetten. Weer een Dames en heren, pen en neer. schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit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 ja, lekker nummer. Snelle en reunie. Zometeen is het tijd voor de KUT-plaat van de week. Eerst nog eventjes naar een nummer. Wat ontstaan is bij de beste zangers. Floor Jansen namelijk, die heeft het nummer winner ge gedaan. De muziek gaat maar door en door. Willem van der heeft die Floor Jansen hij, hey, Winner, zo heette die. Um, gaan we er nog meer van horen, denk ik, van deze dame. We gaan uh, naar de Yuko. Uh, nee, nee, we gaan niet naar de Yuko. We gaan naar de KUT-plaat van deze week. Um, mocht je niet tegen slechte muziek kunnen... doe dan eventjes je, je geluid drie minuten zachter... want het is weer een belachelijk nummer. John. Wat een K.U.T. plaat is dit zeg, niet te filmen. Wat erg? Wat, wat is erig, Wat erg? Wat Wat is er Wat erig, Wat, is erig, wat erig, Zeg mij, oh, juist. Wat is er? Wat erig, Hoezo wat vreselijk? Is ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar. Oh, oh, ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Van herten in de tuin. Ja, ja. Ik heb zo'n last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Je zit op tien hectare grond en toch heb je nog buren. Want steeds maar staan die beesten ordinair daarbij te gluren. Wat? Oh, oh, ik heb zo'n last van herten in de tuin. en uw man viel juist op zwang. Hey, ja. hij vond onlangs een dunner ding nu jankt u op de bank bedenk dan eens het valt wel mee het leven lijkt wel zwaar maar u heeft nooit geen hechten in de tuin en dat past maar nou merk niet meer neemt... alleen als die ijs een ijskoud is oh oh ik heb zo'n last van hechten in de tuin van hechten in de tuin ja ja ik heb zo'n last Tot ja.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 Ik heb zo'n last oh. van herten in de tuin, van herten in de tuin. Mijn man begon het steeds maar om die beesten weg te sturen, dus mag ik zelf maar zijn gebeurd. Dit kan niet langer duren. Oh oh, ik heb zo'n last. Nou, nog één om het af te leren dan. Je weet het, alleen als hij ijs en ijs kan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. De zusjes uh, Von Kleef en Herten in de tuin. Dat was de KUT-plaat van deze week. Willem van Rijn is ook te volgen via social media. Ga naar facebook.com slash willemv.rijn... of volg Willem op Twitter. Het Willem Veerijn. Ja, nou moet ik de, natuurlijk even naar het bedrijfsrestaurant. Want het personeel is al weg. Dus ik doe even een lekker mixje. Uh, don't lose my number, you can't hurry, love. Se studio. Ja, van wie zou die zijn? Wat denk je? Phil collins natuurlijk. De man is uh, oud geworden om te zien. Ja, ik ook eigenlijk wel. <laughs> Maakt niet uit.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 Gaat. Ik fiets met jou, merde wil de stad, als jij dat wil, maar nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe. Lekker hoor, het is maar één, één seconde, een blauwe dag. Hey, we, zitten, we zitten tegen de uurwissel aan, dus ik ga je heel even verlaten. Ga ik doen met uh, de Captain Hollywood Project. Uh, van diezelfde serie, de Turn Up the Base CD's. Um, deze komt van volume 23. Hij heet More and More and More and More. Willem van Rijn. Jij bent mijn absolute nummer één.